Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Stegen bezoeken minstens één keer per week de moskee. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert daaruit dat het geloof belangrijk blijft voor moslims. In 2004 werd geconstateerd dat moslims minder religieus werden. Met name onder Marokkanen van de tweede generatie blijkt dat niet meer zo te zijn. Steeds meer mensen uit die groep bezoeken minstens één keer per week de moskee. Het huurbeleid van het kabinet Rutte 2 leidt tot nog meer nivellering, meldt het Financiële Dagblad. Door afspraken in het regeerakkoord gaat de huur van goedkope woningen volgens de krant omlaag. Woningcorporaties met veel van dit soort woningen dreigen daardoor in de financiële problemen te komen. Met een toespraak in Iowa heeft president Obama zijn verkiezingscampagne afgesloten. Obama werd emotioneel toen hij eraan herinnerde dat het zijn laatste campagnetoespraak ooit was. Zijn stem brak en hij leek te vechten tegen zijn tranen toen hij zei dat de reis nog niet ten einde is en de strijd voor verandering doorgaat. Het publiek scandeerde daarna four more years. Obama's uitdager Mitt Romney sloot zijn campagne af in New Hampshire. Voor een dol enthousiaste menigte beloofde hij dat de komende dag een betere toekomst begint. Premier Rutte begint vandaag in Ankara aan zijn handelsmissie in Turkije. Hij wordt bijgestaan door Liliane Ploemen, de nieuwe minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Nederland is een van de grootste buitenlandse investeerders in Turkije. De handel tussen beide landen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. En in zijn huis in New York is de Amerikaanse componist Elliot Carter overleden. Hij maakte complexe klassieke muziek en was tot op hoge leeftijd actief. Na zijn honderdste verjaardag nog componeerde Carter veertien werken. Hij won in 1960 en in 1973 een Pulitzerprijs. Elliot Carter was 103 jaar. Het weer. Vanochtend overwegend droog. In de loop van de middag vanuit het noordwesten lichte regen. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 De muziek van Ellie Goulding op ZFM, Lights En daarvoor Phil Collins en Easy Lover. Hey, hele middag een nieuwe Zondag in Camerland. Het is uh, elf over 2, het begin van je zondagmiddag. Heb je nog plannen? Ga jij... Uh... Vandaag lekker relaxen, omdat je gisteren een zware avond hebt gehad. Zou kunnen, zou kunnen natuurlijk ga je nog lekker Je kan allemaal. Je kan zeker luisteren vandaag naar Zondagkel, want we hebben een hoop leuke dingen te doen. goeiemiddag. goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Hey, hoe is jouw, uh, jouw weekend geweest? Heb je gisteravond nog wat gedaan? Kijk, ik ben gisteravond naar uh, Zaandam in de Hemkade geweest. Ja. En naar CrazyLand. Crazyland. de eerste keer van mijn leven dat ik bij zo'n feest kom. En ik heb genoten. Ik heb het wel heel erg leuk gevonden. Wat voor feest was dat? Ja, het was een uh, feest met één uh, zaal was Hartstel. hardstel okay. en de andere zaal uh, was uh, Fatou González uh, draaien daar en zo en nog ja. meer DJ's en het uh, ja, thema was Victoria's Secret Edition. Oeh. De, uh, ik heb mijn ogen uitgekeken. Ja, Victoria's Secret. Het zijn de, de mooiste verhalen van de wereld ja. zitten bij Victoria's maar Secret. Maar het is he? wel heel grappig om te zien want het is van alle leeftijden. Nou, vanaf 18 jaar eigenlijk een beetje kom je daar binnen denk ik. Okay. Nou, en dan liep, er, liep er vrouw vanaf tussen de 18 en de 50. Nou, allemaal bloedmooi. Ja, nou, genieten, toch? Heerlijk. Ik uh, ben gisteren naar de wedstrijd Ajax-Vitesse uh, geweest. Oh, wat was er weer een drama, zeg. Je moet weten, ik ben een Ajax-fan, ik heb een, een, een seizoenskaart. Oh, het was, weer, uh, het was weer genieten in de arena, maar niet heus. Waar ik wel van heb genoten is Wilfried Pony. De spits van Vitesse scoorde twee keer. Wat een legende is die gast, zeg. Hij speelde zo goed. Je, kijk, eh... Um, je hebt wel spitsen dat je denkt van nou die kunnen aardig voetballen en uh, maar... Je kan ze ook wel verdedigen. Maar ja. bij Boni, als hij de bal hebt... je komt er niet aan. Je kan, de bal kom je gewoon niet... Kan je, hij is zo sterk, je komt gewoon niet aan de bal. Nou, ja, wel een dus. je Hij is echt een heerlijke speler. En dat zeg ik als Ajax-supporter. Laten we verder maar niet over hebben. <lacht> Voor de overige toestanden gaan we zo meteen even kijken. Hey, wat is jouw nieuws van de week? Ja, dat toch uh, de politiek uh, allemaal bezig is nu. Uh, met PvdA en VVD en zo. Ja. Dat uh, mensen nou het wel toch spijt hebben dat ze op de VVD gestemd hebben. En zo. Ja, de zetels, de, de peiling is gezakt. Ja. De, de voorlopige peiling is gezakt van... 42 tot 27 of zo voor de VVD. Zo. Ja, dat, uh... Maar wat, uh, wat, uh, wat, wat vind je vervelend aan de Raad? Waarom uh, is het de nieuws van de week? Dat het nou toch allemaal zo gaat. En ik had toch verwacht dat het wat beter zou gaan. Dat mensen toch tevreden waren. Straks. Ja, het gaat voornamelijk over die, uh, die zorgpremie. Ja. Hè? Dat het gewoon inkomstenafhankelijk wordt. Ja. En uh, er zijn veel mensen het mee oneens. Wat ook wel logisch is, toch? Ja. Nou ja, het er wordt ongetwijfeld voor. Is er nog niks zeker? Nee. Dat wordt binnenkort bekendgemaakt. Nou ja, we, we wachten het af. Hey, mijn nieuws van de week is van afgelopen donderdag. Um, en dan kom ik toch later op terug. Het was toch wel een momentje en ik heb een fragmentje opgenomen daarvan. Jonathan Jeremiah, je weet, ik ben een groot fan ja. van hem. Hij trad op. Hij gaf een instoor bij North End in Haarlem. Dus een muziekwinkel. En ik ben erbij geweest. Maar daar gaan we later even over hebben. Want ik heb een fragmentje opgenomen. Het was echt heel erg leuk. Maar daar kom ik later dus op terug. Een nieuwe zondag in Kenmerland. Met vandaag live muziek hier in de studio. Ja, Leuk. Uh, rond half drie komt er een band hier bij ons. Ja, een band live hier in de studio. De eerste keer ook voor ons, dus voor ons ook even kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Maar we krijgen hulp van, van Marcus, dus zijn we daar heel erg blij mee. En zometeen gaan we even de toestanden en uh, sporten in de regio doornemen. Wat is er allemaal gesport hier in uh, Zandvoort? En welke wedstrijden worden vandaag gespeeld in de Eredivisie? Regie kan ook via Twitter, hashtag ZFM. De Facebook van CfM Sandvoort, Check het allemaal op facebook.com. Bellen kan naar 03 573-1969. Dus 573-1969. is dus Jackson Brown. Julian Peretta op ZFM en uh, Wonder Why. En daarvoor uh, Jackson Brown, Clarence Clemens... en You're a friend of mine. La la la la la Ja, het leuke deuntje van BBC Match of the Day. Altijd het Engels voetbal. Maar bij ons is het deuntje van uh, de Eredivisie. Uh, we nemen de Eredivisie even door. Vrijdag is één wedstrijd gespeeld. Het was een treurloze wedstrijd. Rode JC tegen Ouden Haag. Het werd 0-0. Ajax. Matig. Tegen Vitesse. Ik was erbij. Het was echt heel erg slecht. Vitesse won met 2-0. Verrassend van de Amsterdammers. Twee keer boni. die was zinnig speelde. Willem 2 tegen FC Utrecht. FC Utrecht staat inmiddels uh, volgens mij op voor vierde of zo. Ja, op de vierde plek. doen het heel erg goed. Wonnen gisteren uit bij Willem 2. Het werd 1-5. Een PSV-gala-voorstelling, zo kan je het wel noemen. Dat het uh, 4-0 is geworden, is nog een wonder. Ze dus wonnen met 4-0 tegen Heracles. En je moet even de 4-0 bekijken van PSV. Het lijkt net Barcelona. Zo mooi. Ja, echt een geweldige goal. Nou, dan gaan we vanavond even kijken. En vandaag om half 1 was de wedstrijd Groningen tegen NEC. Die wedstrijd is aan geëindigd in 1-2 voor NEC. Om half 3 AZ tegen VV Venlo. SZ Twente tegen Feyenoord. En Herenveen tegen Pek Zwolle. En om half vijf. tegen Erkense Waalwijk. Oké, okay, dit is over het Nederlands voetbal. Dan gaan we even kijken naar het buitenlands voetbal. In Duitsland. De topper tussen HSV met Rafael van der Vaart en Bayern München met Arjen Robben. Eindigde in een 0-3 in het voordeel van Bayern München. Zij gaan nu aan kop in de Bundesliga. In Engeland, gisterenmiddag, de, de topper. Manchester United tegen Arsenal. Van Percy scoorde in de derde minuut tegen zijn oude club. United won uiteindelijk met 2-1 en gaat aan kop in de Premier League. Chelsea. Verspeelde punten tegen Swansea, het werd 1-1. Dan in Italië, AC Milan won eindelijk weer eens overtuigend een wedstrijd. Het werd 5-1 tegen Kievo. Emmanuel de Hollander scoorde één keer. De topper tussen Juve en Inter eindigt in 1-3 voor Internationale Juventus blijft wel koploper met 1 punt voorsprong op Inter. En tot slot Spanje. Barcelona en Real Madrid maakten geen fouten dit weekend. Beide wonnen ruim. Barcelona met van de Messi won met 3-1 van Celta de Vico. En Real won gemakkelijk van Real Zaragoza. Het werd 4-0 voor de Madrileenen. We gaan even kijken naar sport in de regio. SV Zandvoort speelde gisteren thuis tegen OSV. Ze wonnen met 2-1. Op dit moment bezetten ze de achtste plaats. Volgende week speelt Zandvoort uit om half 3 tegen HBOK. HBOK staat op dit moment vijfde in de tweede klasse. De Zandvoortse handeldames moesten vorige week zondag... in de hoofdstad optreden tegen vriendschap. Top! Ze wonnen uiteindelijk met ruim 14-3. Zo, een mooie uitslag. Ja, dat is een mooie uitslag. En vorige week zondag onze plaatsgenoot... de Zandvoortse Thomas van der Meijden... is Nederlands kampioen karate geworden. We harten gefeliciteerd namens de FM. En tot slot, DTM Zandvoort... zal 2013 weer op de kalender staan bij het circuit. De organisatie van dit spektakel... heeft 21 juli aangewezen voor dit race-evenement. van Zandvoort met uh, Tashmin Asher en uh, Sleeping Satellite. Soms nemen we even het regenuus door. Wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? Je hoort het zo meteen. Here's Ed. Heat me up. I try to cool down. I try to make you smile. She's weak. klikjes zeg Ed Straal uit op CFM en Anything. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland met even wat regio nieuws. Wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? De bibliotheek Duinrand met vestigingen in Bloemdaal, Hillegom en Zandvoort en de bibliotheek Haarlem en Omstreken met vestigingen in Haarlem, Heemstede en Spaardam. gaan per 1 januari 2013 fuseren. De naam van de nieuwe bibliotheek wordt de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Het origineel. Ja, origineel, maar wel duidelijk. Ja. Toch? Voor het gebied Zandvoort stoelt de een Krant een correspondent. Deze persoon heeft een vlotte pen en is een. Loka uh, pen. Ja. Lokale activiteiten, waaronder de politiek, geïnteresseerd. Kandidaat zijn niet bang om te, om te interviewen en weten interessante accenten van het plaatselijke leven in Zandvoort te benadrukken. De correspondent krijgt gemiddeld één opdracht per week. De werkzaamheden vinden plaats op freelance basis. Tegenover de werkzaamheden staat een kleine vergoeding. Wil je nou meer informatie? Dan kan je terecht bij Marike van der Leij, dat is de redacteur. kan je bellen naar 023-511-2464... of een e-mail sturen naar redactie at Dus uh, voor een correspondent voor de Heemstijdse Courant... meer informatie via Marike van der Leij... e-mail at De aanleg van de natuurbrug over de Zandvoortse Laan is... Afgelopen woensdag officieel gestart. De natuurbrug verbindt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Door het ecoduct krijgen planten en dieren een groter leefgebied en meer ruimte. Ook wandelaars, fietsers en ruiters kunnen gebruikmaken van het ecoduct. Het Kennemer Grashuis in Haarlem en het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp gaan fuseren. Peter van Barneveld, voorzitter raad van bestuur van het Kennemer Grashuis. We kunnen door de fusie de kwaliteit en speciali specialistische zorg voor patiënten in onze regio garanderen. Dat is, dat is van uh, meet af aan de reden geweest waarom we willen samenwerken. ZFN, Westkust, weerbericht. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar vooral uh, vanmiddag valt er enige tijd bui geregen. Vanavond en de komende nacht wissel, wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er vallen ook buien en daarbij ook een lokaal onweer mogelijk. De temperatuur zou rond de 10 graden zijn. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Test TV op kanaal 45. ZFM Ocean Blue What have I done to you Cut so deep Yet growing through and through But we fell like rain Got lost into the sea If I don't know The wind will carry me So just hold tight Um, ja, dan moet je wel helder blijven, natuurlijk, om een plaatje ook uh, in de gaten te houden. Uh, even kijken hoor. Dan doen we de nieuwe van de Stones. Die heb ik vorige week ook gedraaid. Geweldig, ze zijn bezig met een nieuwe tour. En binnenkort staan ze in de O2 Arena in Londen. En uh, zullen ze waarschijnlijk hun laatste tour gaan spelen. Maar ze gaan ook een nieuwe album uitbrengen met een nieuwe single. En dat is deze: Doom and Gloom, de Rolling Stones op ZFM. jaar en nog steeds ontzettend fit. Enorm leuk om te zien. Ze stonden vorige week in uh, Parijs. Een optreden voor 15 euro. Kon je erbij zijn? Het was maar voor uh, 250 mensen bedoeld. Maar stel je voor dat je erbij was. De Rolling Stones en hun nieuwe single Doom and Gloom. Ja, dit weekend in Zandvoort is het 50-plus uh, weekend. En ik heb een beetje de evenementen staan bekijken op, uh, op de website. En het ziet er wel heel erg leuk uit. Ik, uh, elke keer denk ik, was ik maar 50-plus. Elke keer denk ik, van, wat zijn dit voor leuke evenementen. Maar toch echt de top de top, het top evenement, de top, uh, het top van dit weekend is toch de helikoptervlucht. Nou is onze collega Albert-Jan Vos. Albert-Jan, goeiemiddag. Goedemiddag, Jullie en Aldo en luisteraars. Jij bent mee geweest hè, met die helikoptervlucht. Ja, helemaal te gek. Wij, uh, wij zijn om vijf over twaalf uh, vandaag zijn we de, de lucht ingegaan, ja. om het zo maar eens te zeggen. En uh, nou, het, Vorig jaar had ik dat ook al gedaan, maar toen nog zonder mijn vrouw. En die durfde niet dit jaar wel eens mee. <laughs> en ze was zelf helemaal niet bang, dus het viel heel erg mee. Oké. Okay. En uh, dat was een, vorig jaar was het een driezitter, om het zo maar eens te zeggen. En dit was een, een zespersoons uh, straal aangedreven helikopter. Dus het was allemaal wat luxer en wat groter. Oké. Okay. Dus uh, en uh, ja, we stegen op vanaf het voormalige slipterrein uh, van uh, slotenmaker. Dat antislipterrein moet ik zeggen. En uh, nou, toen gingen wij uh, la langzaam over het circuit, waar dus op dit moment uh, vandaag de sch zogenaamde schoonmoederdag wordt verreden. dat is dus voor familie en kennissen en coureurs. Onderling een dagje racen en meerijden. Okay. Dus, maar dan uh, ga je daar boven hangen met zo'n ding. En dan zijn die auto's in één keer heel klein geworden. Ja, ja, geweldig. <laughs> en wat was de verdere route, uh, ja, nou, je ziet dus al eerst dit hele circuit liggen, toen gingen we uh, het gebied daarachter, uh, vlogen we richting Sporen, uh, wegovergang, ja, ja. en toen vlogen we over de Kennemer Golf Country Club. Kijk. Ja, en dan we vlogen recht op het clubhuis aan, uh, luisteraars weten wel ongeveer hoe dat er dan uitziet, maar dan zie je denk ik dat het clubhuis zou opdoemen, <laughs> en al die, die, die greens en fairways, prachtig. toen via uh, de zuid uh, richting strand en toen kwamen we bij ter hoogte van T5 kwamen 5 op het strand. Okay. We hebben een heel stuk parallel uh, gevlogen aan het strand, dus voorbij uh, het circuit, en we draaiden ongeveer bij de Tarzan bocht en toen kwamen we weer uh, keurig na 6 à 7 minuten weer veilig op de grond terug. <Güls> Maar een kennis van mij die heeft de hele zes minuten of zeven minuten dat we in de lucht waren, heeft hij gefilmd. Oké. Okay. Dus wellicht uh, dat het op ZFM zand voor de tv binnenkort bekeken. Oh, uh, ja. <laughs> nou, ik ben heel erg benieuwd. Het was een geweldige ervaring en ik bedoel, het is niet de goedkoopste evenement van, nee. de, van de week, maar als je jezelf een keer een plezier wil doen en je eigen dorp van boven wil zien, is het absoluut aan te nou, het klinkt echt heel erg goed. Uh, nou ja, leuk om te horen. En leuk dat je ja. het zo leuk hebt gevonden. En, en het leuke is, Rudy, ik ben dus boven de 50, dus ik heb de hele week nog allerlei andere leuke dingen. Nou, ik zweer het je, ik ben echt jaloers. Er zitten allemaal leuke dingen tussen. Ik heb even gekeken. Ik, ik wou ja. dat ik 50 plus was dit weekend of deze week. Ja, ik, ik ga deze vanmiddag lekker naar de film. <laughs> en uh, ik ga natuurlijk voor ZFM uh, lunch op maandag, woensdag en vrijdag ook verslaggeving doen uh, van de diverse activiteiten. Maar, ja, man, man. Met gaan een leven we gaan in, het goed informeren de komende week. Heel goed. Heel, heel veel plezier erbij. En ja. Uh, nou ja, uh, dit is wel jouw week, hè, die 50 plus week. Doe dat goed. Het gaat, gaat helemaal lukken, jongens. Het <laughs> wordt helemaal een gezellige week. Oké, okay, top. Hey, dankjewel, hè. Graag gedaan. En jullie ook nog veel plezier met de uitzending. Hè? <laughs> dankjewel. Oh, hey. Alt-Jan dus um, hier in de uitzending. Oh, wat oh, ben ik toch hoor. jaloers op zo'n uh, zo vlucht. Hier is Keen. Was it all in real time? Or was it just...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 I guess that was the way all along. De Robert Miles op ZFM en Children en de Fordia Keen. En again and again. Vorige week, zaterdag, was um, de finale van, uh, van het nieuwe kampioenschap, van het open kampioenschap: garnalenpillen. Ik denk als je niet uit Zandvoort komt dat je denkt van wat is dat nou weer? Nou ja, het is een kampioenschap met verschillende rondes waar, uh, waar mensen, uh, mannen en vrouwen, garnalen gaan pellen en dat zo snel mogelijk moeten doen. En dan proberen zoveel mogelijk garnalen te pellen. Dat is toch uh, draaien en dan trekken toch? Dan heb je start staart op. Ja, ik heb techniek geen idee. Waar ja, geleden wat... het gehaan, heb ik het gedaan heb ik Oh, uh, heb jij het pas gedaan dan? Ja, ik ben wel eens met Kam naar uh, Texel geweest en op een, een garnalenboot oh, okay. moesten ze het allemaal gaan pellen. Toch? Ja, precies. Nou ja, we hebben een winnaar, die heeft het wel heel erg goed gedaan. Uh, Arnold Bluis is de winnaar. Hij heeft uh, in 10 minuten 108 gram garnalen gepeld. Ja, ik moet meer naar denken. Dat is echt, uh, hij heeft het echt heel goed gedaan. Uh, Bluis was trots op zijn bijzondere pre prestatie... waarmee hij de winnares van 2011, Willemien Elsman Nip, wist te verslaan. En Hans uh, Davids, de eerste kampioen uh, van het Sanford in 2011 werd gedeeld vijfde en stond bovendien volop in de balansstelling... van het aanwezige camerateam van Man Bij Het Hond. Dus binnenkort zelfs op tv zou een Man Bij Het Hond dat leuk vindt... houd het in de gaten en binnenkort heb je daar meer informatie over... het open Nederlandse kampioenschap Garnalenpellen. En volgende uur is het dan zover de um, band The Other Side of the Table. Hier live in de studio's gaan ook een aantal liedjes spelen. Dat heb je het volgende uur. Hier zijn de Handsome Poets op ZFM, Sky on Fire...